12 uur. De Radio1 Sportshow. Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. De zomervakantie duurt veel te lang. Tenminste dat vinden veel ouders. Straks in debat. En de uitgever van Gerrit Komrij reageert op het overlijden van de schrijver. Nieuws met Dorrit Meijens. Ja, dat overlijden van Gerrit Komrij heeft geleid tot veel reacties. Uitgeverij De Bezige Bij noemt hem een belangrijk dichter... een veelzijdig schrijver en vertaler, een groot stilist en een scherp polemist. Hij was bovendien een inspirator voor generaties, dichters en schrijvers. Ook voor dichter Ingmar Heijnse. Toen was hij 15 en toen was die bloemleiding, die dikke Komrij van 1926, die was toen, die was net een paar jaar oud. Dat we net een meisje gezag hebben, de bloemleving die, die er bestond, zeg maar. Dus daardoor heb ik de Nederlandse poëzie leren lezen eigenlijk. Dus, uh, uh, als het zo is dat ze, de Nederlandse poëzie een bos is waar, waar je op een gegeven moment in moet gaan dwalen... dan is hij degene geweest die de weg heeft geweest, die heeft laten zien, daar moet je zijn. Oude minister van Cultuur Ronald Plasterk is geschrokken van het overlijden van Komrij. Hij noemt Komrij een taalkunstenaar die in zijn columns zijn oordeel mooi, precies en helder kon opschrijven. Hij heeft het genre van korte stukjes met een mening literair niveau gegeven, zei Plasterk. Gerrit Kommerij was 68. De VVD wil de komende kabinetsperiode 24 miljard euro bezuinigen. Dat blijkt uit het verkiezingsprogramma niet doorschuiven, maar aanpakken. De VVD blijft prioriteit geven aan het gezond maken van de overheidsfinanciën. moet onder meer worden bespaard op sociale zekerheid, zorg en ontwikkelingssamenwerking. De VVD wil dat in 2017 de begroting weer in evenwicht is. VVD wil ook 3 miljard extra investeren. Dat geld gaat onder meer naar extra agenten en meer wegen. Verder wordt er zo'n 5 miljard aan lastenverlichting voorgesteld. De partij wil starters op de huizenmarkt helpen. Mensen die voor het eerst een huis kopen hoeven geen overdragsbelasting te betalen. En jongeren mogen 35 jaar hypotheekrente aftrekken in plaats van 30 jaar. Verder wil de VVD het integratiebeleid aanscherpen. Nederland moet volgens de liberalen veel meer een eigen strenger beleid voeren... En als dat nodig is, gezamenlijke Europese afspraken loslaten. De VVD wil daar meer aan doen dan in de afgelopen kabinetsperiode is gebeurd. Bij invoering van de forense tax zal het aantal files met 10 tot 15 procent afnemen. Dat blijkt uit berekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving. In het vijfpartijenakkoord is zo'n belasting afgesproken, maar een aantal politieke partijen wil daar nu vanaf. Volgens het Planbureau zijn de gevolgen vooral op lange termijn merkbaar. Wat ...gaan mensen daar meer voor betalen. Wat ze merken is dat ze, maar, uh, wat ze van een werkgever aan vergoeding krijgen. Dat ze daar belasting over moeten betalen. Dat is gewoon een koopkrachteffect. Maar op langere termijn, als mensen een nieuwe baan gaan zoeken... ...of een nieuwe woning gaan verhuizen... ...dan gaan ze daar rekening mee houden. Dus zie je op langere termijn zie je dat mensen reageren op die, uh, die prijsprikkel... ...en dus andere keuzes maken. Het aantal reizigers in het openbaar vervoer zal met 2 tot 5 procent... ...dalen door de invoering van de forensetax. Zo verwacht het planbureau voor de leefomgeving. Aspersietilster José Jansen uit Zomeren heeft in hoger beroep... drie jaar cel gekregen voor het uitbuiten van haar personeel. De straf is hoger dan de 2,5 jaar cel, maar toen ze eerder was veroordeeld. Veel mensen hebben gedurende een langere periode... onder zeer erbarmelijke omstandigheden hele lange werkdagen moeten maken. Ze konden niet weg omdat de paspoorten waren ingenomen. En wat het hof nog zwaarder heeft aangerekend dan de rechtbank... is de intimidatie die heeft plaatsgevonden jegens de mensen... en de angst die er dus bij de slachtoffers was... Het weer vanmiddag buien, vooral in het noorden. Er is ook kans op onweer. Vanuit het zuiden wordt het droger en breekt de zon door. 20 graden wordt het aan zee en 25 in het noordoosten van het land. Morgen eerst zonnig en droog, later opnieuw buien. Weinig verandering in temperatuur. AWB Verkeersinformatie: Files op de A2 vanuit Eindhoven naar België bij knooppunt Europaplein, 3 kilometer. En op na 50 van Arnhem naar Oost tussen dus Renkum en Knoop het Ewijk, 8 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Veel organisaties willen wendbaar zijn.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 Voor veel kinderen, scholieren en leraren kan de zomervakantie niet lang genoeg duren. Maar de meeste ouders denken daar toch iets anders over. Zij willen daarom dat de zomervakantie wordt ingekort. Zometeen een debat. En uitgever Henk Prupper reageert op het overlijden van Gerrit Komrij. Eerst het nieuws op Twitter. Hier zijn Willemijn Veenhoven en Thijs van der Brink. La la la Radio 1. Luc. Goed, zomer. Tweets. Lucky is er weer, Lucky. Yes. Het is dag 7 uit de Tour, de France En eigenlijk is iedereen wel een beetje klaar met uh, een beetje aan het aftellen. Hè. De sprints zijn niet voor elke rennen even leuk. En dus twitteren sommige renners de opwinding maar even van zich af. Rob Ruig, die tweet. Ai, gisteren hadden we de kortste weg naar Parijs kunnen nemen. Slechts 90 kilometer, en dat is Balen. Nu maar een omweggetje via de Alpen en de Pyreneeën. Robert Gezing tweet dat hij gisteren een goede, maar lange dag had. En hij kijkt uit naar de berg. En mocht je denken, waar blijft nu Hoogland toch? Nou, morgen. Op het Zeeuwse Leeuw tweet hij, weltrusten wielervrienden, morgen laatste sprint en dan mogen wij los. En bij die tweet plaatst hij nog een foto van een reep chocolade en namens de redactie van de sporttweets. Een kleine tip, let op je eten Johnny, want jij weet ook, als het eenmaal op je heupen zit, dan krijg je het echt zo ontzettend moeilijk vanaf. Goed, voetbal. We hebben het eigenlijk al lang niet meer over. En dat komt vooral omdat we met nul punten uit het EK zijn geknikkeld. Maakt verder niet uit, we zullen het nooit vergeten. De meeste voetballers zijn inmiddels weer overgegaan tot de orde van de dag. Tim Krul, derde doelman, tweet op Ed Tim Krul... dat hij zich aan het verdiepen is in andere sporten. Zit namelijk op de tribune bij de halve finales van Wimbledon. Ron Vlaar tweet een foto van zijn nieuwe tatoeage vol op de borst. Van die gotische letters en veel complimenten krijgt hij daarvoor... van zijn volgers op Twitter. Ook al kan je niet echt lezen wat er staat en lijkt het laatste woord... Savi'. Te zijn. Dus waarschijnlijk heeft Ron de finale ook gezien. En Raffel van der Vaat had een afspraak gemaakt met zijn vrouw Sylvie. Hij mocht de eerste maand van de vakantie lekker voetballen. En daarna moest Raf een maand met Sylvie mee. En dus shopte Middenvelder wat af en viert die vakantie met de kids. En zijn laatste tweet is er een om ah, ja, toch wel medelijden mee te hebben... Ben op de Berlin Fashion Week vanavond eerste rij om Sylvie aan te moedigen. En het schijnt dat ze vandaag een dagje spa wellness gaan doen en dan s'avonds na een beletvoorstelling en de volgende ochtend weer vroeg op want dan gaan ze naar haar ouders want dan zijn ze echt al heel lang niet geweest en je moet er nu toch wel even weer naartoe want er zijn toch ook mensen van de dag en, oh ja daarna moet het ook het onkruid worden weggehaald in de auto en in de tuin moet ook nog worden gewassen en vanavond gaan ze met Johnny en Charlotte naar een hele leuke outlet sale met merkkleding met wel 50% korting en daarvoor moeten ze ook nog even naar Marie van der ferme want Raf heeft echt een hele moeilijke huid en trouwens die bakkenbaden die kunnen ook echt niet meer dus pak nog maar even een kappertje. Sterk eraf. Heeft er dan helemaal niemand een leuke tijd? Is het voor iedereen weer back to normal? Het normale leven, de sleur van het voetballen, de concentratie voor een nieuw seizoen? Ja, iedereen gaat weer door. Of nou ja, bijna iedereen natuurlijk. Want na een heerlijke vakantie in de Big Apple, New York City, besloot Gregory van der Wiel er nog een paar dagen aan vast te plakken. En waar kan dat nou beter dan in de Sunshine State, Florida, Miami. Het is echt een geweldige vakantie met alles erop en eraan. Op @gvanderwiel van der Wiel tweet hij wat foto's. Gregory voor een langzaam kavelende zee met op de achtergrond een ondergaande zon. En uiteraard een piesgebaatje erbij. En uh, Gregory een beetje aan het chileksen naar het zwembad. tattoos wapperend in de vroege ochtendwinds. Hotels op de achtergrond, pijnzend kijkend zo in de, in de verte. Prachtige foto's allemaal te vinden op het Dat van der Wiel. zover de foto's en de tweets van deze ochtend. Straks meer rond half vijf. mee praten doe je op hashtag R1 Sportzomer. Kan dit wel, Thijs, over Gregory van der Wiel? Ja, ik ben voorzitter van de fanclub, dus het kan niet <laughs> vaak genoeg over Gregory van der Wiel gaan. Zo is dat. Ik hou ze foto's in de gaten. Ja, heel ja, goed. Dat is heel positief. Luc, dankjewel. Tot vanmiddag. Dit was... The waiters in your grand cafe, leave their tables when you blink, oh, every dog must have his every day, every drunk must have his drink, don't wait for answers, just take your chances, don't Fighting fire with fire, but you are still the victim of the accidents you leave. Sure as I'm a victim of desire, yeah, yeah, you're all the servants in your new hotel. Don't ask me why. Billy Joel. Nog een paar uurtjes in de klas en dan zit het erop... voor duizenden schoolkinderen in Midden-Nederland. Zes weken vakantie staan voor de deur. En daar is niet iedereen blij mee. Want voor veel ouders is het een flinke puzzel... hoe ze die zes weken moeten organiseren met de kinderen thuis. En daarom willen ze dat de zomervakantie korter wordt. Wij gaan debatteren. Harry van der Molen van Ouders Co. en voorzitter van de Algemene Onderwijsbond Walter Drescher. Goedemorgen allebei. Goedemorgen. Welkom. Zes weken zomervakantie. Is dat te lang, meneer van der Molen? Nou, uh, ik vind zes weken vakantie wel heel erg fijn. En heel veel uh, leerkrachten vinden dat ook fijn, kan ik begrijpen. En er is een hele categorie ouders die het inderdaad, zoals je al zei, heel lastig vindt om uh, dat allemaal uh, rond te maken. Dus korter? Uh, in hun geval dus korter. En het blijkt ook dat het voor leerprestaties van kinderen goed is om uh, korte vakanties te hebben en niet lange. Dus uh, op grond daarvan valt er misschien ook wat te zeggen voor... Uh, kortere zomervakantie. Dus voor korter om twee redenen. Makkelijker voor ouders, beter voor de leerprestaties. Ja, en wij vinden als ouders en co dat scholen zelf hun programma in mogen richten zoals ze dat willen. En als daar een kortere zomervakantie in past, dan zou dat moeten kunnen. Ja. Meneer Drescher, u bent van de Onderwijsbond. Vertegenwoordigers uh, dus de leraren. Die vinden dat vast niet leuk. Nou ja, dat, uh, dat zou kunnen. Dat weet ik eigenlijk niet eens. Echt niet? Dat lijkt me sterk. Volgens mij is het voor die kinderen heel erg belangrijk... dat ze een lange periode uh, hebben. Dat ze gewoon wat anders kunnen doen, tot rust kunnen komen. Ik begrijp het standpunt van, van de oude Begrijp ik ook niet. De kranten staan vol met, met kinderen die aan burn-out lijden en, en stress hebben. en ja dan, dan, dan denk ik, dat is toch een beetje paard achter de wagenspan. Als je dan de vakanties uh, korter maakt... Ik heb ook het gevoel dat lang niet alle ouders uh, daarvoor zijn. Er zijn gewoon twee groepen. Er zijn groepen die uh, eigenlijk wel langere vakanties zouden willen. Er wordt ook heel veel vrijgevraagd op scholen. Er zijn ook eindeloos veel conflicten met leerplichtambtenaren... over kinderen die voor en na de vakantie niet op school verschijnen. Dus ik, ik zie eigenlijk niks in een algemene maatregel ten aanzien van een, van een kortere vakantie. Maar even voor de helderheid, pleit u voor minder vakantie in zijn totaliteit of voor een kortere zomervakantie? Voor een kortere zomervakantie. Niet voor het minder in zijn totaliteit. totaliteit. Nee, het gaat er ons niet om om uh, leerkrachten uh, minder vakantie te geven of, of leerlingen minder vakantie te geven. Want ja, inderdaad, uh, leerlingen die hebben ook behoefte aan ja, dus vakantie. Dus burn-out van leerlingen heeft het niks te maken dan? Nee, maar... Kijk, wij, wij, wij zitten natuurlijk in een, in een soort uh, systeem wat, uh, wat historisch ontstaan is. En dat, en, en, en dat heeft dus hele goede dingen. Dat moet je niet zomaar, uh, uh, zomaar weggooien. Ja, U noemde net voor leerlingen is het goed als ze lange tijd vrij zijn. Is dat, is dat bewezen? Zijn er onderzoeken ja. naar gedaan? Wat, wat, wat komt daar aan uit? Nou, kijk, er, er, er, er is uh, onderzocht dat als kinderen dus uh, dingen leren en kennis opdoen, dat die kennis ook moet uh, bezinken. Um, ik weet niet of u een muziekinstrument speelt, maar daar nee. zie je dat heel duidelijk. Als je dus heel hard studeert op een bepaald muziekstuk, dan kom je tot een soort grens, en daarna moet je gewoon een hele tijd dat niet spelen. En dan gaat het opeens beter. Dus wat je geleerd hebt, moet naar beneden zakken. Tijd om bezinken en bezinnen. Ja, het, het tegenovergestelde is wat wij heel vaak signaleren. Als je met leerkrachten spreekt, zo na de zomervakantie... dan hoor je ze heel vaak zeggen, het lijkt wel alsof we overnieuw moeten beginnen. En dat blijkt ook uit onderzoek. Kinderen die heel lang niet op school zitten... met name kinderen die moeite hebben met leren... raken in die tijd ook heel veel kwijt. En ja, als we naar die leerkrachten luisteren, die zeggen, ja, een kortere vakantie zou wat dat betreft voor dat doel, als het gaat om leerprestaties, gewoon verstandiger en beter zijn. En ik denk dat heel veel leren dat vooral ook voorop stellen van de ontwikkeling van de kinderen. Maar het kan niet allebei, allebei waar zijn. U zegt het is beter voor leerlingen en ook voor hun ontwikkeling en voor hun geheugen en om dingen te houden dat ze een lange vakantie hebben. En u zegt ze moeten korte vakantie hebben, want dan kunnen ze het beter vasthouden. Dat, dat kan niet allebei waar zijn. Mannen? Nee, dat, dat kan niet allebei waar zijn. Maar dan moet u maar even oordelen tussen deze twee mannen. Nou ja, en wie laten we dat dan dan een gelijkheid overlaten. Maar ik neem uh, kijk, aan dat uh, u daarover uh, in gesprek zou kunnen er met zijn, elkaar. Er zijn dus van die onderzoekjes, dat zijn van die, van die micro-onderzoekjes. waar het dan gekeken wordt naar bepaalde dingetjes. Maar als je het gewoon op de keper beschouwd, de vakanties in Nederland zijn, zijn heel erg kort. De meeste Europese landen hebben veel langere vakanties. En die hebben helemaal geen slechter onderwijs dan wij. Die hebben juist beter onderwijs. Dus er is geen duidelijk verband tussen het een en het ander. Dus dan, dan zou ik zeggen, ga niet over één nacht ijs. Ga er niet aan zitten, aan zitten sleutelen. Mocht het nou overtuigend blijken dat het anders is, ja, dan heb je een nieuwe situatie. Is het sowieso misschien niet meer van deze tijd om, om, om het op te knippen? Gewoon vanuit het oogpunt dat het een hele ouderwetse gedachte is. Ik heb, ik heb geen kinderen, maar in deze tijd is het gewoon superlastig om je kinderen zo lang onder te brengen. Mensen werken hartstikke veel. Ik bedoel, lange vraag, maar wat ik bedoel ja. is... is het niet meer van deze tijd om het anders te doen? Is dat niet een goed argument? Ja, wat is van deze tijd? Ik bedoel, eh, vro vroeger was er ook aan het eind van de week een weekend. Dan kun je ook zeggen, dat is niet meer van deze tijd. Laten we het weekend afschaffen of zo. Dat, dat kan natuurlijk Nee, Maar allemaal. de economie is natuurlijk veranderd. De economie is veranderd, ja. Maar... En de schoolvakanties niet? Maar het, het werken met een, met een uh, ritme en een is dus met name voor opgroeiende kinderen, is dat heel erg belangrijk. En, uh, ja, bij de ouders werken, dat is gewoon hartstikke lastig om dan je kinderen zo lang onder te brengen. Nee, dat klopt. Dat, dat, dat, uh, dat ontken ik ook niet. Alleen, je... alleen het, is, het is niet de taak van de school om, om dat te laten prevaleren. De taak van de school is om zo goed mogelijk onderwijs te bieden. En, en ja, de scholen doen dat, naar eer en geweten, binnen, binnen de wettelijke kaders. Harry van der Molen, de ouders lossen het zelf nog op. Uh, het is inderdaad uh, de taak van scholen om goed onderwijs te geven... maar dat staat en valt niet met de planning die je daarop loslaat. Um, um, het, is, het klopt wat u zegt, de hele samenleving is geflexibiliseerd. Mensen kunnen op heel veel verschillende momenten in het jaar vrij hebben... Uh, of, of verplicht vrij hebben ook. Dus uh, de situatie waarin ouders zitten... wijken heel vaak af van die schooltijden en van die vakanties. Er zijn nu ook tien scholen in Nederland... die aan het oefenen zijn met vrije schooluren... die eigenlijk het hele jaar door lesgeven... en die gewoon het programma anders inrichten. Geven die slechter onderwijs? Maar nee, absoluut niet. Hoe doe je dat dan als je het hele jaar lesgeeft? Nou, je kunt bijvoorbeeld zeggen, dat doen die scholen... of een aantal van die scholen, die zeggen... je kunt bij ons op school een heel jaar uh, uh, lesgeven krijgen En uh, zeker rond de zomertijd. Ja, De, de ene leerling zal, is dan drie weken dan op vakantie. Of vier weken dan. Maar je dan. Hebt wel vakantie dan. Ook maar als je leerling. zorgt gewoon dat je evenveel schooluren krijgt in een jaar. En dat het personeel en de leerling ook evenveel vakantieuren krijgen. Maar en dan, dan heb je niet de hele klas bij elkaar. Dan is soms een deel van de klas op vakantie en een ander deel is er. Een... Ja, dat is het gevolg daarvan. Dat dat flexibeler wordt. En met name ouders inderdaad die allebei werken. Uh, en vaak is dat ook niet echt een keuze. En zeker niet in deze tijd. Dan ben je blij dat je een baan hebt. Die zeggen, ja, dat maakt voor ons het heel makkelijk... om rond die periodes vakanties te plannen. En zeker leerlingen die wat moeilijker mee kunnen komen... die kunnen wat extra tijd krijgen om ook in die zomer... dingen die ze geleerd hebben niet te laten wegzakken. Ja, meneer Dresje? Ja, nou, ik ben daar niet voor. Kijk, dat, er, dat het gebeurt, weet ik. En... Uh... Uh, die, die scholen hebben daar ont, ontheffing voor. Het wordt er heel erg ingewikkeld van. Hè? Want je moet toch altijd heel erg oppassen dat kinderen geen, uh, geen lacunes oplopen bij het lesgeven, dat ze dingen gemist hebben of dus zo. Dus in zo'n situatie waarin uh, het een komen en gaan is in, in, in zo'n klas, dan wordt dat dus heel erg moeilijk. En ik, ik denk ook dat dat hele slechte uh, gevolgen heeft voor, voor de kwaliteit. Deze Ik experimenten... geloof niet, niet in dat experiment. Maar hey, goed, kijk, ik bedoel, ik geloof er niet in. Ik wil nog wel eens zien of dat inderdaad zonder schade voor de betreffende kinderen afgewikkeld kan worden. Daarvoor is het nu nog te kort om daar iets, iets over te kunnen zeggen. Als ik dan vanuit het punt van de leerkrachten kijk... die in deze nieuwe situatie werken, die zeggen... het vergt inderdaad aanpassing. Maar als eenmaal dat ritme gaat lopen, ja, dan pas je je inderdaad aan. Ze dus leveren ook niet aan, in vakantietijd in. Maar ik denk dat het onderwijs inderdaad dat prevaleert. Belang van het kind en of dat allemaal goed gaat. Dus dat stel ik voorop, voor wat voor planning dan ook. Maar een school kan ook niet zeggen... Ja, um, uh, alle problemen die onze manier van plannen uh, veroorzaakt... liggen dan eenzijdig bij de ouders. Dan moet je met elkaar over in gesprek gaan. Nou, dat gesprek komt niet echt op gang, want u wilt niks. Als ik goed naar u luister, meneer Drescher, op dit ja, punt. Wel, kijk, ik, ik, ik wil best daar aan meewerken. Alleen, je moet natuurlijk oppassen dat je niet allerlei luchtkastelen gaat bouwen... die heel moeilijk te realiseren zijn, die veel duurder zijn dan het bestaande systeem. Waar wilt u aan meewerken? Want dat is mij niet duidelijk geworden aan een discussie over hoe je dat het beste kan doen. Wij maar hebben de uitkomst een... staat wel vast. Nee. We moeten dus kijken, die experimenten die zijn met ons goedvinden, zijn die van start gegaan. Daar zijn we helemaal niet dwars voor gaan liggen of zo. Maar we moeten toch zien of dat inderdaad goed gaat. Of die kinderen goed uh, het onderwijs uh, doorkomen. En of het organisatorisch te be behappen is. En als dat allemaal het geval is, dan zegt u dan gaan wij daar serieus naar kijken of we dat meer ja, moeten natuurlijk. gaan doen? Waarom niet? Nou ja, tot nu toe hoorde ik vooral dat u het allemaal wilde houden zoals het was. Ja, omdat ik denk dat het heel goed is zoals het is. En, en er zijn er mensen die dat, die dat niet goed vinden, dat mag allemaal. Maar ik ben daar niet van overtuigd dat het, dat het allemaal goed gaat. Ik denk dat het leidt tot lacunes bij de kinderen. En ik denk dat het leidt tot een enorme organisatorische rompslomp, waardoor het allemaal veel duurder wordt. En dat in een tijd waarin de overheid alleen maar over bezuinigingen wil praten. Ja, wanneer, is het, wanneer is het experiment afgelopen bij het, een van u beiden dat? Volgens mij over een jaar of twee. Oh, dan Volgens mij pas, het drie jaar doen, gekregen om daarmee ja. te experimenteren. En wat leerkrachten met name zeggen, is dat het een heel overzichtelijk programma wordt, omdat je bijvoorbeeld meer in blokken kunt werken van een aantal uur per week gedurende het jaar. En omdat je je werkuren wat meer over een jaar kunt spreiden... dat die pieken die er nu in zitten er eigenlijk ook uitgaan. En dat geeft heel positieve effecten op de werkbelasting. Oké. Okay. Nou goed, gaat nog een tijdje duren. Het zal voorlopig dan wel zo blijven zoals het nu is. Ik ga u beiden danken. Uh, Walter Dresje, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond... en Harry van der Molen van Ouders Co. Dank dat u hier was. Graag gedaan. Graag gedaan. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 I spend my time watching.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 The strength of a turning tide, or oh, the wind so soft at my skin. Yeah, the sun so hot upon my side. All oh, looking out at this happiness, I search for between the sheets, or feeling blind. I realized all I was searching for was me. oh, Oh. told me that my eyes were gleaming, Oh, no, I said I'd been away, and he knew, oh, he knew the depths, I was mean, and, and it felt so good to see his face, all oh, the comfort invested in my soul, or to feel the warmth of his smile, when like wildflowers. Howard, keep your head up. Kinderopvang in Nederland kost gemiddeld zo'n 70 euro per dag. In België zijn ouders nog geen 30 euro kwijt. Geen wonder dus dat Nederlanders hun kinderen... steeds vaker over de grens naar de crash sturen. Maar correspondent Joris van Poppel, daar zijn ze in Vlaanderen niet zo blij mee, hè? Ja, dat klopt. Ze vinden het hier een probleem. De minister, de Vlaamse minister die erover gaat, wil het gaan aanpakken. Het probleem is vooral dat die opvangtoeslag uh, in Nederland is verlaagd. Dus in Nederland duurder is geworden. Nu al 70 euro uh, per dag. In België is dat niet gebeurd en was het al uh, goedkoper. En het verschil met Nederland is nu uh, nog groter. 50 euro per dag. Dus nou ja, er verschijnen al een tijdje verhalen dat er steeds meer ouders die aan de grens wonen natuurlijk in Nederland, uh, dat die hun uh, kinderen net over de grens in België op een crèche doen. Omdat dat uh, ja. goedkoper is. En dat, daar moet daar Komen, zeggen ze. En waarom dan? Wat vinden ze er zo'n probleem aan? Nou ja, het kost, natuurlijk, het kost natuurlijk de Vlaamse overheid op die manier heel veel geld. En zij, zij vinden zichzelf niet verantwoordelijk om te zorgen voor kinderoppas voor Nederlanders. Dus vandaar dat die de minister nog onduidelijk hoe precies maar dat wel wil aanpakken. Het op een of andere manier financieel minder aantrekkelijk maken voor Nederlanders om de grens over te komen. Ja, eigen kinderen eerst, denken ze daar. Ja, daar komt het wel op neer, ja. zo ongeveer. Tegelijkertijd zegt die minister natuurlijk ook, we hebben wel te maken met Europese regels, want het een keer van de vrij verkeer van goederen, mensen en ook kinderen natuurlijk. Dus je kunt het niet verbieden. Je kunt niet ja. zeggen, Nederlanders die mogen niet binnen. Maar ja, via fiscale trucsbelastingen is natuurlijk wel, is er wel vast wel iets aan te doen. Ja, want dat is de manier waarop ze gaan proberen dat te stoppen. Fiscale trucjes. Ja, dat is de, ja, dat is de bedoeling. Hoe precies nog onduidelijk? Is het, is het echt een groot probleem trouwens? Nou ja, de de, de waarschijnlijk wat verhalen in, in, in kranten zijn er geweest. Uh, over de oranje vlucht wordt het zelfs al, uh, al genoemd. Die minister vindt het ook een probleem. Uh, maar het, er is een, een koepel hier, Kind en Gezin heet dat. Een koepel voor kinderopvang, een organisatie. Die heeft het onderzocht een maand geleden. En die zegt dat het eigenlijk wel meevalt. Die zien geen verhoging van het aantal aanmeldingen uit Nederland. Die zeggen wel, er zitten wel veel Nederlandse kinderen aan. Uh, uh, in de grensstreek op Belgische crèches, maar dat is eigenlijk al, uh, al jaren. En dat zijn eigenlijk ook vooral kinderen van Neder-Belgen. Dus van Nederlanders die zelf al in Vlaanderen wonen... en die sturen dan gewoon hun kinderen naar de lokale crèche. Ja, dus, dat, dat ja, moet toch koepel, kunnen, lijkt me. Die ziet het niet. Precies, dat, dat kan weer wel. En er zijn, nou ja, die oranje vlucht waarover gesproken wordt, waarover de minister het ook heeft... die wordt door de kinderopvang uh, uh, zelf nog niet gezien. Goed, Joris van poppel, dank je wel. Het is uh, bijna half één en daar is die alweer doorhad sindsmorgen sinds vanmorgen 6 uur en nog steeds vief. Tot en met half twee, hoop ik. Nieuws nu. Griekenland trekt weer meer vakantiegangers. Na de verkiezingen vorige maand is het aantal boekingen volgens de reisbranche flink gestegen. Afgelopen week werden 19% meer reizen geboekt naar Griekenland dan een jaar geleden. Door de financiële problemen was het land bij toeristen uit de gratie geraakt. De VVD wil de komende kabinetsperiode 24 miljard euro bezuinigen. Blijkt uit het verkiezingsprogramma niet doorschuiven, maar aanpakken. De VVD blijft prioriteit geven aan het gezond maken van de overheidsfinanciën. Moet onder meer worden bespaard op sociale zekerheid, op de zorg en op de ontwikkelingssamenwerking. In 2017 is de begroting weer op orde als het aan de VVD ligt. Bij invoering van de forense tax zal het aantal files met 10 tot 15 procent afnemen. Blijkt uit berekeningen van het planbureau voor de leefomgeving. In het vijfpartijenakkoord is zo'n belasting afgesproken, maar een aantal politieke partijen wil daar nu vanaf. Volgens het planbureau zullen minder mensen met de auto naar het werk gaan of dichterbij gaan wonen om van die nieuwe tax af te komen. En als Tilster José Jans uit Zomeren... heeft in hoge beroep drie jaar celstraf gekregen... voor het uitbuiten van haar personeel. Eerder werd ze door de rechtbank veroordeeld tot 2,5 jaar. De vrouw hield paspoorten van werknemers in, betaalde ze veel te weinig... en ze gaf haar werknemers slechte huisvesting en slechte eten. Zijn de hoofdpunten uit het nieuws? Het weerbericht van Weer Online. Het is overwegend bewolkt met plaatselijke bui. Vooral in het noorden en noordoosten van het land... kunnen een paar stevigere buien ontstaan... met kans op onweerhagel en tijdelijk veel neerslag... In de loop van de middag breekt vanuit het zuiden vaker de zon door... een beperkte neerslagzicht tot enkele lichte buien. Er staat dan de meest matige wind uit het zuiden tot zuidwesten... en de maxima liggen tussen 20 graden in Zeeland en 24 graden in het noordoosten. Vanavond verdwijnen de laatste buien. Het klaart breed op en de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 13. Morgen zaterdag begint de dag zonnig. Later ontstaan stapelwolken en in de middag volgen enkele buien met kans op onweer. Het wordt morgen gemiddeld 22 graden. Zondag verloopt de dag bewolkt met regelmatig regen. Het is dan iets frisser met maximaal tussen 19 en 23 graden. ANWB Verkeersinformatie, 10 files, 30 kilometer bij elkaar. Op de A2 van Eindhoven naar België bij knooppunt Europaplein, 3 kilometer. Op de A12 Utrecht-Arnhem in beide richtingen tussen Wageningen en Oosterbeek, 3 kilometer. Richting Arnhem is er een auto gekanteld, de weg is helemaal afgesloten. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum, bij Lexmond, 2 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os... voor Ewijk Ewijk, 8 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zometeen uitgever Henk Prupper over het overlijden van Gerrit Komrij. En Ajax heeft eindelijk een nieuwe directeur, Mark Overmars. the time of the season when love runs high in this time give it to me easy and let me try with pleasure hands to take you in the sun to promise lands to show you every Daddy be rich. Is he rich like me? Has he taken any time to show? To show. What's your name? What's your name? Who's your daddy? Who's your daddy? Is he Is rich like me. Has he taken? Has he taken? Any time? Any time? Any time to show, to show you what? Time of the Seasons, zombies. Mark Overmars gaat als directeur voetbalzaken aan de slag bij Ajax. Hij stopte afgelopen seizoen bij Eerste Divisieclub Club Go Eagles, waar hij ook in de clubleiding zat. Ronald van der Geer is aangekomen in de trainingskamp van Ajax. Ronald, goedemiddag. Heb je Overmars oh. al gezien? Nee, want Overmars is alweer weg. Hij schijnt hier vanochtend een bliksembezoek te hebben gebracht aan het uh, trainingskamp. Wat handen te hebben geschud, even met uh, Frank de Boer te hebben gesproken en uh, is inmiddels weer vertrokken. Dus uh, niet meer hier in het, uh, het zonnige oosten. Hij is directeur voetbalzaken geworden. Wat doe je dan? Ja, de functie is eigenlijk nieuw in, in, in die organisatie. Je zou kunnen zeggen, het is toch een soort technisch directeur. Hij gaat dan deel uitmaken van, van de directie, van de aard en slop waren er al. Ja, zijn takenpakket bestaat vooral uit de transferzaken, jeugdopleiding, scouting en uh, ja, daar kan hij uh, direct mee, uh, mee aan de slag. Maar het is een, een functie, zou je kunnen zeggen, die voorheen door Danny Blind werd, uh, werd vervuld. Een soort van technisch directeur? Nou ja, ik zeg dat maar een beetje voorzichtig. Omdat uh, dat, dat zal een van de vragen zijn vanmiddag. Omdat er natuurlijk in het beleidsplan van Johan Cruijff heel uitdrukkelijk altijd is gezegd. Er is geen ruimte voor een technisch directeur. Hè? Dat is oh ja. een beetje een besmette functie. Ja, en als ik nu dat takenpakket van Overmars zo zie. dan denk ik, nou ja, een technisch directeur doet niet heel veel anders. Nee, en je mag dus, het niet zo noemen waarschijnlijk. Dus je moet het niet zo noemen. Dus hebben ze nu directeur voetbalzaken genoemd. Maar op welke vlakken het nou echt verschilt. Dat moeten, we, dat moeten we later nog maar eens gaan horen. Nou, ik wens je nu heel veel sterkte bij de persconferentie. om vooral de goede woorden te kiezen. Maar er is wel meteen werk aan de winkel, want er lijken spelers weg te gaan hè, bij Ajax. Ja, Jan Vertongen, dat dreigt natuurlijk al, al geruime tijd. Daar de clubs wel redelijk in overeenstemming te zijn. Maar gaat het uiteindelijk nog om Ajax en Vertongen zelf? Nou ja, dat, dat moet een deze dagen afronden. Moenier El de Wier, die, die die gaat naar, naar Fiorentina. Dat zal wellicht ook afgerond moeten worden. En men wil natuurlijk Narsing nog binnenhalen. PSV en Ajax strijden allebei om die handtekening van die, van die vleugelspeler van, van Veen. Dus ja, daar zal Overmars toch ook wel uh, plannetjes over hebben. Nou kan ik me herinneren dat zijn naam al eerder is genoemd in het hele Ajax-verhaal. En toen is hij het niet geworden. Waarom toen niet en nu wel? Ja, toen ging het om een functie van, van algemeen directeur. Dus vooral een zakelijk uh, pakket. Uh, hij, Ling, dat waren toen de, de kandidaten. En toen heeft hij eigenlijk wel in een vroegtijdig stadium gezegd... nee, ik heb daar uh, geen zin in. Ik denk dat nu dat zakelijke gedeelte er voor een groot deel uit is... en het dus puur een voetbalfunctie uh, is... dat hij daarom heeft gezegd, ja, ik heb er, ik heb er nu wel veel zin in. Um, te is alleen, ja, hij heeft de Club TV te woord gestaan... maar er uh, staat verder geen pers te woord. Dus al dit soort vragen zullen pas in de loop der tijd beantwoord worden... Of Frank de Boer moet vanmiddag de hondeur zwaar gaan nemen. Ja, want die spreek je waarschijnlijk wel? Ja, die geeft straks een persconferentie. Daar kunnen we zelf ook nog even mee, uh, mee praten. Dus uh, die geeft wel openheid van zaken. Maar uh, nee, hij laat het, uh, laat het voorlopig eventjes bij een persbericht uh, en een uh, korte mededeling op de clubsite. Hey Ronald, heel belangrijk. Kruif is voor, hè? Cruijff heeft hem genoemd, uh, daarom uh, is, er, is er werkelijk geen veldje aan de lucht dat betreft deze benoeming. Dit is denk ik de eerste benoeming in jaren die feilloos gaat verlopen en uh, waar verder geen uh, lange vergaderavonden aan vooraf gaan. Nee, dit is een, uh, een protege van Cruijff. En Cruijff zelf ziet dit ook als een prettige aanvulling op het uh, toch al grote voetbalhart dat er is met uh, de Boer, uh, Jonk en, uh, en Bergkamp. En daar past Overmars prima bij. Goed, als jij uh, Frank de Boer gesproken hebt, horen wij jou graag. Dankjewel Ronald van der Geer. Oké. Okay. Sorry, ik dacht even dat we een plaatje gingen doen. Maar nee, we gaan verder. Um, soms zie je ze rijden, soms vallen ze helemaal niet op. Maar er zijn er, ze zijn er bij duizenden fietsfanaten. In deze toerweken zoeken onze verslaggevers Bert Molenaar en Steven Emmens... de echte liefhebbers op. Oude mannen, maar soms ook scholieren. U luistert naar de Radio 1 Sportzomer. De fietsfanaat. Hij staat in de Plas ten oosten van Zwolle. Op een zwoele zomeravond. Heet smakelijk allemaal. Een stuk of dertig jongeren. Waar gaat u nu naartoe? En waarom eigenlijk? We zijn nu aan het barbecuen. Ik heb hier net uh, gereest. We hebben net de ingrediënten, de, de onderdelen van onze barbecue zelf gehaald. En die moesten we bij zes specifieke winkels halen over... Een traject van ongeveer 40 kilometer. Onderdeel van de race? Dat was de race. Dat heet een elliecat. Ik, ik heb echt het gevoel dat, dat jij iets vasthoudt wat jou heel erg dierbaar is. Dat klopt, dat klopt. Het is de oude fiets van Martijn Maaskant en die rijdt tegenwoordig voor, voor Garmin. Wat is het mooiste onderdeel van uw fiets? Uh, ja, alles, alles. Ja, elk onderdeel heb ik uh, zelf opgezocht en uh, voor gespaard. Al mijn geld ging uit naar die fiets. En, uh, wat kost uw fiets? Ik heb er maar 75 euro betaald. En, uh, dat gewoon is... de fiets van Martijn Maaskant? Ja. Nou, alleen het frame, hè. En uh, toen heb ik hem naar mijn eigen uh, smaak, zeg maar, opgebouwd. Hé, hey, wie ben jij? Ik ben Jaf van der Meer. Ik kom uit Mantrum, een klein plaatsje bij Leeuwarden. Hoe oud ben jij? Ik ben 17. Ja. Het is een rode fiets. Je hebt hem ja. vast op je zadelen, bij je stuur. Ja. En je, je hebt hem <laughs> lekker... Je voelt hem echt lekker. Er zit ja. heel uh, <laughs> een stuurtje op. Ja, je, je, je... ja dit is hij. Ja, dat, dat klopt zeker. Ik heb uh, afgelopen week... Net een nieuw zadel binnengekregen, en ik heb ook net weer een, nieuw, een nieuwe stuurpen gekregen. En die is dan weer van Columbus-staal gemaakt, en dat is dan ook wel weer <laughs> leuk om te hebben. <laughs> en, en ja, ik ben, nog steeds, ik ben nog steeds niet klaar. Ja, het is, hij is ook lekker. Hij ja. ziet er lekker uit. Ja. ja, dat vind ik dus ook. Ja. Is uw partner, u en uw fiets al niet zat? Mijn vriendin is ook wel eens jaloers. Ja. Ik koester hem zeker. Het is een schatje. Ja, het is, ja, het is een, een mooie fietsje. Ja. Wij gaan uw fiets controleren. Waar is de verlichting? Ja, die zit er niet op. Waar zijn de reflectoren? Zit er ook niet op. Is er een bel? De bel is er ook niet. Werken de remmen? Ja, die, die zijn er helaas ook niet. Wacht even. Ik ken terugtrapremmen, ik ken schijfremmen, velligremmen, trommelremmen, rollerbrakes. En hier zit niks op? Dit is een, een vast verzet. Vast verzet? Dat houdt in dat het achtertandwiel vast zit... Als je aan het trappen bent en je stopt met trappen... dan, ga je, dan, dan, dan gaan je benen wel gewoon verder. Ja, dat klopt. Zo'n fiets noemen we een fictie. En je stopt dus door... Uh, ja, door hoe je... stop je eigenlijk? Ja, stoppen dit kan dus wel, want je bent zelf de rem. Dat kun je dus oplossen door je gewicht uh, zeg maar naar voren te, ha te halen. Je kruis naar de stuurpunt te brengen. en dan Klinkt met... gevaarlijk. Ja, maar dan uh, stop je met fietsen en dan slip je als het ware weg. En dat noem je skidden. Zeg maar, met al die mankementen die aan deze fiets ge geconstateerd zijn door mij. Geen rem, geen bel, geen verlichting, geen reflectie. U mag hier helemaal niet de openbare weg mee op. Ja, dat is uh, discutabel. Want uh, in principe kun je wel stoppen met fietsen. Dus, dus kun je remmen. Ja, ze kunnen je erop pakken. En dan krijg je een boete van 45 euro. Ben je wel eens aangehouden? Uh, Eén keer, maar toen... Uh... ...zeiden we dat het een terugtraprem was. En dat trapte ze in. En dat trapte ze in. Waarom deze outfit? Ja, dit geeft toch wel een kick als je in de straat, eh, op de straat fiets... ...want je moet constant opletten, omdat je, je zit vast aan je achterwiel... ...dus je moet constant opletten waar je naartoe gaat... ...en dat maakt het fietsen een heel stuk leuker. We gaan nu controleren. We gaan nu de officiële Radio 1 remloze remtest doen. oh jee. Um, hoe, binnen hoeveel meter kun jij stoppen? Drie. Even een paar getuigen erbij. 1, twee, drie meter... Vanaf die lijn mag jij stoppen. lukt hem wel, makkelijk. Ja? Ja. We rijden allemaal op zulke fietsen, dus... Nou, ik sta nu als een soort uh, ja, proefkonijn midden op de weg. Een 17-jarige met een rood pitje rijdt op mij af met de baanfiets van Martijn Maaskant. Voor 75 euro van Marktplaats. Gaat nu 25 km per uur fietsen en gaat dan vol in de remmen die hij niet heeft. Fiets nu op mij af. <tie> En schiet langs mij heen. Ik kom net op tijd opzij springen. Gezakt voor het Radio 1 remloze remtest-examen. Ik uh, ben nog niet zo sterk in mijn linkerbeen. Dus mijn rechterbeen moet achter zitten om te stoppen met trappen. Oh, je kwam niet goed uit? Nee, ik kwam niet goed uit. Hé, hey, maar uh, je bent zo net gezakt voor je remexamen. <laughs> uh, wat vinden ze er thuis van? Ja, thuis vinden ze, ze vinden het leuk dat ik een hobby heb. Maar uh, mijn vader wil wel dat ik er weer een rem op zet. dus daar, daar, Ik denk dat ik dat ook wel weer ga doen. Maar dan wil ik er wel een, een mooi remmetje op hebben. Zodat het in het plaatje past. De 17-jarige Jan uit Mantrum Die rijdt op de oude baanfiets van Martijn Maaskant. een fiets zonder remmen dus. Verslaggever Steven Emmens die reed er ook een rondje op. Maar die stond de fiets daarna graag weer af aan Jan toen hij eindelijk weer stil stond. Ruim een week geleden werd het kantoorgebouw van de Rijkswaterstaat... aan de A12 bij Utrecht op stel en sprong ontruimd. Reden? Er waren knallen gehoord en trillingen gevoeld. Sindsdien is de eigenaar van het gebouw, de Rijksgebouwendienst... bezig met onderzoek. Hanneke Vuurregge van de Rijksgebouwendienst. Wat is er uit het onderzoek gekomen? Nou, op dit moment is er nog geen eenduidige conclusie... uit het onderzoek naar voren gekomen. Dus dat houdt eigenlijk in dat we op dit moment... nog geen oorzaak in beeld hebben... En daarom hebben uh, Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst in onderling overleg besloten om het onderzoek voor te zetten en het gebouw voorlopig uh, nog dicht te houden. U zegt geen eenduidige conclusies, zijn er ja. wel vermoedens? Nou, we hebben um, van een heleboel mensen aan allerlei kanten een hoop uh, tips binnengekregen. Um, dan denken we bijvoorbeeld aan scheepvaartverkeer over het Amsterdam Rijnkanaal, verkeer op de A12... Natuurlijk de gebouwconstructie, ja. um, ook externe factoren als uh, lichte trillingen in de ondergrond. Um, nou ja, dat hebben we nu allemaal wel in beeld. We hebben ook al een behoorlijk aantal onderzoeksresultaten, maar nog geen uh, oorzaak. We zijn ruim een week verder en we weten ja. het gewoon nog niet. Dat klopt. Zo, dat is best uh, opmerkelijk. Nou, wij spreken van een bouwkundige puzzel die we nu in elkaar aan het leggen zijn. We willen uh, de veiligheid van medewerkers niet in het geding brengen. Daar is nu ook echt absoluut geen sprake van. Uh, maar we willen dus wel graag een onderzoek vinden. En daarom uh, deze ja. uh, voortgang van het onderzoek. Ja, kunnen de mensen terug? Mogen ze weer aan het werk in het pand? Nou, op dit moment nog niet in het pand. Um, we hebben besloten dat uh, een oorzaak in beeld brengen nog wel enige tijd zou kunnen duren. En we willen de medewerkers van Rijkswaterstaat zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Dus we hebben besloten om um, andere huisvestingsopties um, in beeld te brengen. Daar zijn we al druk mee bezig. Besluit volgt ergens volgende week. En dan krijgen de Rijkswaterstaat medewerkers te horen waar ze dan... Uh, definitief uh, voorlopig kunnen zitten. En Rijkswaterstaat heeft nu in ieder geval... hun eigen vestigingen of thuiswerkmogelijkheden ter beschikking gesteld. Oké, okay, want de meesten zitten gewoon thuis op het moment? Nou, dat niet. Er zijn veel mensen die inderdaad thuiswerken. Maar we hebben ook heel veel gegevens... Uh, van mensen die op andere locaties um, inloggen. En uh, nou, dat geeft hele leuke reacties, heb ik begrepen, van uh, Rijkswaterstaat. Wat? Ja, nou, mensen die zich uh, een warm welkom krijgen in andere vestigingen... En um, ja, dat vinden ze erg leuk. Dus ze zien eens een keer andere collega's dan dat ze normaal gezien uh, zien. Oh ja, maar het is dus denkbaar dat er straks, laten we zeggen, een maand lang een mensen niet naar hun werk konden. Omdat er op een donderdagmiddag een schip toeterde naast het gebouw van Rijkswaterstaat. <laughs> dat is mogelijk. Nou, het is niet zo dat ze niet naar hun werk kunnen. Want nogmaals, ze kunnen op andere locaties Ja, op, Maar prima niet op die plek werken. bedoel ik. Ze kunnen inderdaad niet naar Westraven. Ja. Nee. Nou ja, blijft spannend. Inderdaad. Wordt vervolgd. Wij houden u op de hoogte. Hanneke Vuurreggen van de Rijksgebouwdienst. Hartelijk dank. Graag gedaan. Gerrit Komrij is gisteravond laat in Amsterdam overleden. Henk Prupper is zijn uitgever bij de Bezige Bij. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft ongetwijfeld een hele hectische dag vandaag? Een hectische nacht en dag, inderdaad. Ja. Zag u het aankomen zijn overlijden? In zekere zin... Gerrit was al een tijdje ziek uh, en hij is ook aan de complicaties van een eerdere uh, kanker uh, overleden. En daar vraagt iedereen naar en ik vind ook dat uh, nou ja, het dan ook maar zo gezegd moet worden. Ja, ja. Um, ja hij, was, hij was ziek zegt, uh, zegt u een tijdje. Um, begin mei heeft hij nog wat verplichtingen moeten afzeggen, dat had ook hiermee te maken? Ja, klopt. Ja. Ja. Hoe, hoe bent u er eigenlijk onder? Laat ik dat eerst eens even vragen. Nou, um, ja... De hele uitgeverij is toch wel niet um, alleen en rep en roer, maar ook uh, echt heel erg bedroefd. Omdat uh, Gerrit ook uh, een soort huisvriend was, zou je kunnen zeggen. Hier uh, bij de Bij komen altijd veel schrijvers langs. Uh, en daarvan was hij uh, er een die misschien wel het meest welkom was, omdat hij uh, nou ja, buitengewoon bemindelijk was en geïnteresseerd uh, in, uh, nou ja, in alle mensen. En daarbij uh, zeer humoristisch en, en, en vrolijk. Uh, mensen kennen hem natuurlijk als criticus en als polemist en als iemand die best vilijn uit de hoek kon komen. Mm -hmm. uh, maar het paradoxale was dat hij eigenlijk uh, ja, een van de meest innemende en vrolijke personen was die je kent. Als hij kwam op de uitgeverij, dan nou ja, dat vond iedereen vond dat leuk. Ja, ja omdat hij gewoon heel speels was. En, uh, en uh, ja, met iedereen eigenlijk uh, op volstrekte voet van gelijkheid omging. En ja, het leuk vond om uh, simpelweg uh, grappen te maken. En, ja. uh, en, en intussen... Uh, ja er ook heel erg te vechten want het is een Gerrit is een ongelooflijke vechter dat heeft hij de laatste maanden bewezen maar dat heeft hij zijn hele leven eigenlijk bewezen in ja vechten voor de literatuur een vechter voor de cultuur een vechter voor uh, ja authenticiteit een soort eerlijkheid waarvan hij vond dat de meeste mensen die in, in al het gedoe van het dagelijks leven vaak uh, vergaten en dat is ook een van de grote thema's natuurlijk in zijn werk hm. en wat wat, wat verlies Nederland bij het overlijden van hem ik denk meer dan men zich uh, nu meteen beseft. Niet alleen was Gerrit uh, Kommerij, denk ik, een van de meest veelzijdige Nederlandse auteurs. Hij kon ongeveer alles. Ik, ik noem hem echt een fabeldier. Hij, hij was dichter, uh, romancier, criticus, polemist, toneelschrijver... Uh, een van de allerbeste vertalers daarbij. Uh, maar uh, ik denk ook dat hij met zijn werk... Um, over 50 jaar nog zal bestaan. En dat kun je niet van elke schrijver die nu beroemd is uh, zeggen. En dat komt denk ik omdat hij uh, in zekere opzicht uh, tijdloos werk uh, produceert. Uh, het is vaak geënt op een enorme kennis van de literatuur... en kennis van de geschiedenis. Maar eigenlijk is hij ook... Um, heel modern in, in, in, in de zin dat hij eigenlijk alle thema's uh, pakt. Uh, de grote thema's van liefde en vriendschap en verval uh, in eerste instantie. En, en dat zijn denk ik thema's die over, uh, over 50 jaar nog net zo uh, sterk uh, zullen worden beleefd uh, als nu. En ook ja. in zijn vorm. Uh, hij was iemand natuurlijk die heel veelzijdig was. Een heel groot stylist die in staat was om eigenlijk in, in elke stijl te schrijven... die je maar kan bedenken. En dat maakt ook dat hij... Uh, uh, ja, dat die denk ik door de generaties heen gaat. En over, over 50 jaar echt nog gelezen gaat worden. Dat zie je ook wel op Twitter. Ik zit net even naar de reacties te kijken. Uh, Sarah Kroos, bijvoorbeeld, Cabotier, um, Die zegt uh, die quote hem: Geluk is een seconde die eeuwigheid wil zijn. Ja. En dan reageren weer allemaal mensen jong en oud op. Ja, prachtig, schitterend. En Jan Rot die zegt: later wou die een standbeeld, zodat men in het stadsverkeer kon zeggen. Als ik even omrij, zie ik Gerrit komrij. Dat <lacht> ja, is ja. ook wel een mooie. Dat is inderdaad heel grappig. Want uh, kijk, Gerrit was aan de ene kant super bescheiden. Uh, uh, dat dat uh, dat, dat Charles zijn, zijn man, die wil ook dat, dat hij als zodanig wordt herinnerd. Aan de andere kant wist hij ook op een hele subtiele manier... toch wel duidelijk te maken dat uh, Gerrit niet zomaar iemand was. En uh, dat een kleine omweg, um, <lacht> nou ja, dat het dat echt wel waard was. Dus ik, ik snap ja. dat soort uh, opmerkingen wel, ja. ja. Maar u zegt hij was superbescheiden, hij kon ook super scherp zijn. Ja. Gaat dat samen? Ja, denk ik wel. Dat, dat is wat ik net het paradoxale aan, uh, aan uh, Gerrit Kommerijn noemde. Hij kon super vilijn zijn zelfs. Ja, nog, nog scherper dan scherp. Was dat ook in de uh, omgang met u? Nee, dat dat dat was meer in het publiek, in het openbaar, in in in het debat zeg maar, maar vooral in zijn columns natuurlijk en in zijn kritieken. En dat was ook. En uh, daarin zat zijn geëngageerde kant, uh, kun je zeggen. Hij was niet politiek geëngageerd in de zin van dat hij voor links of rechts was, maar hij was wel geëngageerd in de zin dat hij de wereld uh, liever wat fraaier achterliet dan dan in die uh, gezien, dan dan in die zag uh, in de jaren dat hij leefde. En uh, hij heeft eigenlijk. Altijd geaggregeerd tegen lelijkheid, maar ook vooral tegen lafheid en hypocrisie. En ook vooral de hypocrisie van de macht. Daar had hij een ongelooflijke hekel aan. En als hij dat waarnam, dan werd hij heel erg scherp. Hmm. Maar dat staat dus tegenover die mildheid en die vrolijkheid en die vriendelijkheid... die hij tegenover de mensen om zich heen tentoonsten ja. Hij woonde in Portugal, als ik het goed heb. Klopt, al 25 jaar. Ja. Uh, we hoorden vanmorgen John Jansen van Galen hier op de zender zeggen. van ja, als hij dan bij het oog kwam. dan hadden we contact met hem. maar hij mailde nooit terug. <laughs> uh, hoe, hoe onderhield u contact met hem? Nou, dat ging wel via mail, moet ik eerlijk zeggen. En dan mailde hij ook ja. terug. Ja, ja, dus dan ja, lag het aan ja. John. Um, ja, ik, ik weet niet voor wat hu hoe hun verhouding was. Maar. Uh, ik, nou, ik, ik, ik weet het niet. Ik denk dat uh, Gerrit wel ook door heel veel mensen. Uh, werd bestookt. Want hij was natuurlijk ook. In zekere zin heel modern, dat hij ook al in die social media heel aanwezig was. Hij heeft er zelfs een boek over geschreven dat we binnenkort gaan uitbrengen. Over? Uh, ja, nou, over het gebruik van social media. Okay. En, uh, en, het, en dus de moderne communicatiewijze. Je zou denken dat hij met zijn historische achtergrond en zijn beetje barokke kant en zijn klassicistische kant, dat hij daar uh, afgewend uh, tegenover stond, dat hij er niks mee te maken zou willen hebben. Integendeel is het geval. Hij vond niets leuker. En dat is misschien ook nog wel het uh, bijzonder. En dan te communiceren met jonge schrijvers, met jonge dichters, voor wie die ook een ontzettende inspiratiebron was. En als je goed uh, kijkt inderdaad op uh, Facebook en zo, dan, dan is hij daar heel erg aanwezig en reageert hij op allerlei dingen. En uh, dat maakt hem ook heel geliefd bij, uh, bij, uh, bij jonge schrijvers ja. en dichters. Waarom woonde hij eigenlijk in Portugal? Met ja... Nou, het, ik denk dat het ook wel te maken had met een, een moment dat die, zoals wij denk ik allemaal wel kennen, dat je, dat je over Nederland denkt van ja, eh, al dat ge, gepruts en geneuzel en, en, uh, waar mensen in de media aandacht aan besteden. Wat, wat moet ik daar eigenlijk nog mee? Uh, heel lang heeft hij daar natuurlijk op gereageerd. Uh, maar op een gegeven moment denk je ook van ja, ik kan wel blijven reageren. Misschien moet ik uh, gewoon alleen maar nog hele mooie dingen maken. Misschien moet ik me gewoon een poëzie en een roman schrijven wijden, liever dan altijd maar te reageren op, uh, nou ja, op ja. die lelijkheid en de domheid. En uh, ik denk dat dat een van de grote overwegingen is. De meeste mensen die willen dat soort stappen zetten, hij heeft het gedaan. Gerrit Kommerij dus overleden. Dank Henk Prupper van de Bezige Inmiddels aangeschoven. Jone de Graaf, ja. waar kijk oh. jij naar uit vandaag? Sorry, ik doe even de microfoon goed. Het doet altijd pijn aan onze oren. Ja, daar zo is daar is hij. Uh, ja, tennis. Tennis, natuurlijk. Uh, gisteren vertelde ik al even dat die uh, Murray-mania echt uh, enorm is. Overigens hebben wij met z'n allen afgesproken dat we Andy Murray zeggen. Hij heet Andy Murray. Uh, <laughs> zo ver willen we niet gaan. <laughs> maar dit even ja, misschien maar... uh, voordat er weer Omklachten heel veel kritiek... bij Tom van Teck oh. Oh ja, ja, precies. Dat hebben wij nou eenmaal afgesproken. We zeggen graag allemaal hetzelfde. Dus uh, dat gaan we vandaag doen. Um, maar eerst Djokovic uh, tegen Federer. En uh, ik moet echt... Ik, ik volg tennis echt goed. Uh, maar ik was echt verbaasd toen ik, uh, toen ik begreep... dat zij voor het eerst tegen elkaar spelen Überhaupt. op gras. Oké. Okay. Nou, zijn er natuurlijk niet zo heel veel grastoernooien. Maar ik, ik, in mijn beleving hebben ze ook op Wimbledon al tegen elkaar gespeeld. Maar dat is niet zo. Maar jij daar droomt ook heel vaak over tennis. Dus daar kan het geweest zijn dan. <laughs> ik droom ook over voetbal, En over die rode kaarten <laughs> ja, die je dan krijgt. Um, dus uh, natuurlijk djokovic Federer. Ik denk dat de Engelsen inderdaad op het center Court heel erg zitten te wachten. Op die volgende partij. Tussen uh, Murray en, uh, en Tsonga. En ik... doe je aan voorspellingen of niet? Nee. Doe je niet aan? Nou, nee, het is wel verstandig. Nee, ik ben, ben er van afgestapt. Wie gaat de toeretappe winnen van <laughs> ik weet het echt niet. Het is zo, er zit wel één... Het is volgens mij niet zo vlak als, uh, als gisteren. Het scheelt niet veel, dacht in. ik. Ja. Nee, het scheelt niet veel. Dus Waarschijnlijk weer een massasprint. Um, Karsten Kroon zit in de ontsnapping, las ik net ergens. Kijk. Nu, ze zijn onderweg. Zou, zou het peloton zich dan toch nog een keer verrekenen? Dat zou, zou dan mooi zijn, zijn als dat keer. dan vandaag gebeurt. Voor Gewoon Karsten Kroon. Ja. Ja. Maar jij doet wel een voorspellingen, Thijs. Ja, zeker. Gewoon weer rijpol, zeg ik vandaag. Toch, ja? De afgelopen het... van vier dagen had ik het goed. Zou het niet zo zijn dat uh, Cavendish zich nu zo boos heeft gemaakt? Dat hij... Ja, het zou kunnen, maar ik denk dat Cavendish niet meer zo goed is nee? in dit soort dingen. Die is aan het klaarstomen klaar voor Londen en dan moet je er toch anders uitzien dan nu hier in de Tour. Die is heel ja. veel afgevallen, dus mist echt de snelheid. Stapt hij ook af, denk je? Dat zou wel eens kunnen. Ja. Maar de bedoeling is dat jij je voorspellingen doet. Niet oh ja. <laughs> ja. <laughs> ik ben alvast begonnen aan onze uren. Sorry. <laughs> We zijn er zo. Ja, Jurgen want Jurgen ik. zit alweer... Wat zit hij op? Hij zit in een museumstuk. Ja, hij zit op een museumstuk. Ja. Jurgen, die gaat altijd heel lief ergens achter het gordijn staan of achter de deur. Ja, Kom ja, maar hoor. Man. Ik zit op jouw plekje. Ik zal die toepas voorbramen. Ja. Hier <lacht> hier. bekertjes. Jurgen van den Berg, Diola de Graaf, zo meteen hier. Vanavond van half acht tot acht live vanuit Museum Beelden aan Zee in Scheveningen. Politiek aan Zee. Ik open de vergadering. Deze week bij ons de gast Gerdi Verbeet. Voorzitter van de Tweede Kamer en lid van de PVDA. Ja, de politiek op dit moment is reuze spannend. Maar nog belangrijker is dat politici communiceren op een manier. die mensen het gevoel geeft dat het over hen gaat. Gerdi Verbeet over de sterke en zwakke kanten van de democratie. Vanavond van half acht tot acht. Kees Boonman en Margriet Vromans met Politiek aan Zee. Ik schors de vergadering. Op radio 1 het nieuws van E-matching. E Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl. Durft u het aan?